Uur. Door meegens met het NOS-journaal. In Hongkong is bij rellen een dode gevallen, meldt de BBC. Volgens de autoriteiten stond de man van 70 foto's te maken. en Werd hij geraakt door een voorwerp dat was gegooid door gemaskerde relschoppers. Het openbare leven in Hongkong ligt al bijna een week stil. Afgelopen dagen werden politiebureaus en treinen bekogeld met benzinebommen. Turkije stuurt vandaag opnieuw IS-aanhangers terug naar Duitsland. Het zijn twee vrouwen die ontsnapten uit een gevangenkamp in Noord-Syrië. In Duitsland lopen ze voorlopig vrij rond... omdat er te weinig bewijs is om ze vast te houden. Gisteren stuurde Turkije al een familie van zeven terug naar Duitsland... die vermoedelijk naar Syrië wilde reizen. De automobilist die vorig jaar een Nederlandse vrouw doodreed in Melbourne... moet elf jaar de gevangenis in. 27-jarige slachtoffer kwam uit Den Haag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 De leider van de grootste politieke partij op Sint Maarten is vrijgesproken van omkoping van een parlementslid. Theo Heiliger zou een parlementariër in 2013 hebben betaald in ruil voor het intrekken van steun aan het toenmalige kabinet. Het parlementslid wilde later niet meer getuigen. Heiliger is nog wel verdachte in een andere corruptiezaak. Nederlands voetbalelftal onder 17 is er op het WK in Brazilië niet in geslaagd om de finale te bereiken. In de halve finale tegen Mexico stond het na 90 minuten 1-1.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 De A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Knopende Hoek en Knopende de Nieuwmeer. 8 kilometer file. De vertraging is daar drie kwartier. Ze dus zijn aan het bergen. Er zijn twee rijstroken dicht. Dus je kunt eventueel omrijden vanaf Knopende Raasdorp over de A5. Verder een korte file op de A9. Alkmaar Amstelveen bij Amstelveen. Daar is de vertraging 5 minuten. En 10 minuten op op de N207. Al aan de Rijn Hillegom bij Leimuiden. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 And I think you know, we're more than friends Must we let our future roll on our eyes? What shades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 I just don't know